12 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Vijftien Nederlanders die met een Europese evacuatievlucht zijn vertrokken... uit de Chinese stad Wuhan, komen waarschijnlijk vanavond aan in Nederland. Daarna moeten ze uit voorzorg twee weken in quarantaine. In het vliegtuig zitten ook andere EU-burgers. Ze zijn weggegaan vanwege het coronavirus. Voor het eerst is ook buiten China iemand hieraan overleden. Het gaat om een man van 44 uit Wuhan die overleed op de Filipijnen... Bij ruim 14.000 mensen is het virus vastgesteld. Het sterftecijfer is stabiel en ligt rond de 2 Daarmee is het coronavirus vooralsnog een stuk minder dodelijk dan bijvoorbeeld SARS. Eritrea is kwaad op de Verenigde Staten. Inwoners van het Afrikaanse land mogen niet meer naar de VS emigreren. Ook burgers uit Kirgizië, Myanmar, Nigeria, Soudaan en Tanzania... mogen vanaf 21 februari het land niet meer in. President Trump zei vrijdag dat die landen niet aan de Amerikaanse veiligheidseisen voldoen... Ook zouden ze onvoldoende informatie uitwisselen over terreurverdachten. Eritrea noemt de maatregel een vijandige zet. Ook Nigeria is boos, maar dat land is wel bereid om aan de Amerikaanse eisen te voldoen. Frankrijk stuurt 600 extra militairen naar de Sahel... waarmee het totaal aantal militairen daar op 5100 gaat uitkomen. Ze vechten tegen terreurgroep Islamitische Staat... in het grensgebied tussen Mali, Burkina Faso en Niger... Frankrijk hoopt dat Europese partners en landen uit de regio... nu ook meer gaan doen om terroristen te bestrijden. Die plegen bloedige aanslagen. Vorige maand kwamen bij een grote aanslag tenminste 89 militairen om... en toen het leger terug sloeg ook nog bijna 80 extremisten. Op een industrieterrein in Ravenstein is een lichaam gevonden in een uitgebrande auto. Volgens de politie was de auto even daarvoor op een vrachtwagen gebotst. Ook die stond in brand. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd...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 Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar station en vad die zegt Maar mama zegt dat er man een oude zij, ze is. En dan roept zij uit, dan kind de zee, ze is hier zo fris. Ze plaatst de deel de brede zwier, haar vlaaier rok oh, Kom maar botselen roept ze gil. De zee zit in mijn We gaan naar zand.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 die zich melden aan de start. Jan Flinterman, de man uit Den Haag, die een wedstrijd reed in de Maserati. En Dries van der Lof, de welbekende Dries van der Lof, moet ik zeggen, die reed voor het team van HWM in 1952. En beide mannen hebben eigenlijk de finish.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 Dat, dat bestaat al heel lang niet meer, maar dat was toen nog wel zo. En Frinterman is overgestapt en heeft de finish gehaald in een Maserati met een ronde achterstand. Maar dat was, ja, het was, dat was niet zo belangrijk. Het, het feit dat hij meedeed was natuurlijk heel goed. Uh -huh. Ja, en Dries van der Lof hebben we nog heel vaak teruggezien in races. Later ook in historische races. En uh, hij overleed in 1990. Ja. Hij was ook tevens een van de oprichters van de Nederlandse Autorensportvereniging. Ja. Jan Flinterman was een uh, ja, straaljagerpiloot uh, en uh, zeg maar ook een, een oorlogsheld tussen aanhalingstekens. En hij heeft weinig meer gereest daarna, maar beide mannen hebben zich dus gemeld en daar hebben we nog uh, mooi materiaal van. Ja, uh, 52 zeg je, uh, 60 uh, jaar bestaat het dan eigenlijk, hè? want 2012, ja. het is dus eigenlijk wel een heugelijk feit dat uh, een FIA kampioenschap, FIA Formule 1, dit jaar dus haar 60ste verjaardag viert. Ja, het bestaat de hele tijd, en ja. dat is een uh, mooi zo. Ik denk dat ja. als we kijken naar Jan, dat hij even wat muziek tussendoor wil gooien en dan gaan we straks verder ja. met de andere twee uh, Nederlanders. Uh, uh, het is al weer. Uh, nou dan gaan we dan eerst muziek uh, draaien. Zo dat bij dat weer jongens, nou moet ik maken dat ik wegkom, want ik moet voor tien er binnenwezen met mijn auto hoor. Want eh, anders val ik onder het veroorzaken van burengerucht. Kijk ja. meneer Korstijn, zou jij dat apparaat even willen aanslingeren? Ja. Daar gaat hij hoor.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 Hele, kielen, kielen door het verkeer, niet bepaald als een heer, maar meer als een wilde beer. rij ik onvervaar, de straten op en neer en de verkeersagen, bij ons op de hoek.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 school was op zijn manier.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 Oh, dus het uh, uh, uh, stuk historie is in ieder geval wel bewaard uh, gebleven. Ja, en als je het dan over Porsche hebt, dan heb je het natuurlijk ook over Ben Pon. Uiteraard. 1962. Een one-off, zoals, zoals dat dan heet, van deze Ben Pon. Eén keer uh, gereisd in, uh, in een uh, modernere Porsche trouwens, 1962, dan Carlo Gaudet.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 is hij heel erg succesvol geworden in Californië met zijn eigen wijngaard. En uh, is zelfs in 1997 en in 2005 en 2007 de beste witte wijn van Amerika geproduceerd. Dus Sauvignon Blanc. En dat, uh, dat is de Bernardus wijn. En zo succesvol is hij dat dus uiteindelijk wel geworden. Hij is nog steeds historisch trouwens. Dat wel. Ja. Hoe oud is de man? Want hij leeft nog steeds. Van Paul is uh, ja, geboren in 1936. Dus uh, reken maar uit. Hè? Dat is nu in de ja, Ja, in de 70, ja. 76 uh, zou hij dan dit jaar moeten, moeten worden. Dus ja, het, uh, het zegt dan wel uh, genoeg. De ja, Paul was een uh, heel bijzonder figuur. Natuurlijk het, het beroemde verhaal tussen Rob Slotemaker en Van ja. In het Racing Team Holland hebben we het al eens eerder over gehad. Het verraad van Monza, ja. Waarbij beide heren tegelijk over de finish zouden komen. Maar Slotemaker, niet zou zijn. Omdat... Dan toch op dat moment net even het stukje voorsprong te pakken en de overwinning in Monza op tijd. Het, het was ook meteen. Furieuze benton. Ik geloof uh, uh, dat hij tien jaar niet met Rob gesproken heeft. Ja, het was ook het laatste uh, de daad van uh, sloten maken bij het racing team. Holland. Ja, ben Pon, uh, ja, inderdaad. Uh, Heel kort Formule 1 gereden, maar meer in, ja. uh, in dit wedstrijden dat jij schetst, hè? Dat, wat ja, heel bij wedstrijden in, geweest, in, uh, in de GT-klassen en dat soort ja, dingen. Het mooie palmades in de autosport gehaald, alleen altijd met een dakje erboven. Ja. Nooit in de Formule meer. Ik ga weer eens dus even kijken, want ja, we hebben toch weer een blokje afgesloten. Ik ga we toch weer even een stukje muziek draaien.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 Uh -huh. Hij uh, had in 1959 wilde in Zandvoort meerijden met zijn Maserati destijds. Uh -huh. Die ging stuk. Porsche was ook niet op tijd gereed. En toen heeft hij gevraagd aan de wedstrijdleiding. Mag ik meedoen met mijn Porsche Spyder RSK? Dat is een sportwagen. Dus daar zit je dus anders in. Uh -huh. En uh, ja, een sportwagen hoort niet in een 1-veld, Maar hij wilde zo graag meedoen.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 in ieder geval twee Formule 1-rijders uh, uh, uh, van Nederland uit.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 Tweede rondje zegt hij, nou de coureur is eronder uitgekropen, dat is helemaal goed afgelopen. En na afloop komt hij binnen en dan zegt hij, ja maar volgens mij is de coureur eruit gekropen. Nee, dat was David Purley die overstak. Nou, dat was maar... het grote, grote drama dat iedereen dacht dat David Purley, de man die geprobeerd heeft Roger Williamson te redden uit de auto. Ja. Dat de coureur was die in de auto zat. Ze reizen daar natuurlijk langs met 200, mm -hmm. kunnen dat niet goed zien. Ja.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 Dat, is dan, ja, dat was een enorm probleem geworden. Want dan waren er 70.000 mensen op pad gegaan door de duinen. Richting die plek. Ja. Dus er zaten allerlei bewegingen in. Waarom dat de zo gegaan is. En ja. Het is niet anders. Sander's drama uh, in top. Ja. ja, dat is het uh, zeker geweest. Uh, over Gijs van Lennep nog uh, verder uh, gesproken dan nog. Hij uh, heeft daarna geloof ik ook nog een paar Formule 1 wedstrijden ja. nog gereden. Er zijn een aantal niet? keren voor Einstein gereden. heeft Rolf Wundering vervangen. Wundering die uh, ook een aantal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 een mooie carrière in de autosport. Daarna ja. is hij eigenlijk begonnen met wat historische races en begeleiden van nieuw talent. Ja, in 75 was, had ik, heb ik nog begrepen, heeft hij nog meegedaan in een Formule 1 wedstrijd op het circuitpak van Zandvoort. Ja, dat klopt, weet ja. ik nog. Dat was de wedstrijd met de Ensign. En ja. dat, hij heeft dus een aantal keren kunnen rijden, maar ja, zoals zoveel Nederlanders iedere keer het probleem hadden van geen geld, was dat ook voor Gijs op een gegeven moment de portemonnee leeg. Ja, kort, je noemde hem al, de of fundering. dat is ook wel een verhaal aan vast. Nou, want, krijgen we eigenlijk uh, straks nog, want ja. gewoon Logisch zijn we bezig en dan moeten we eigenlijk eerst even naar boy high, maar dat doen we dan uh, na oh, goed. een stukje dan, muziek van dan, Jan natuurlijk. Dat ja. hoort er ook bij. Ja. Good morning, starshine the earth says hello you twinkle above us we twinkle below Good morning Good morning. Zo, nou ja, we, het is alweer halverwege hè, van uh, dit uh, programma op uh, zondag... Nee, zaterdagmiddag. Pff, we zeggen helemaal niks. Zaterdagmiddag, uh, Zandvoort, uh, uh, oud-Zandvoort dus. We hebben het over...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 Dan kijk ik Erik wij als eens aan. is dus zei, nou goed, geen bericht, goed bericht. Ga maar gewoon door tot je zegt dat ik weg moet. Maar dat is nog steeds niet het geval. Dus... Heb jij ook een Formule 1 wedstrijd gedaan? Ja, ik heb ook post... een Formule 1 wedstrijd gedaan. Dat heb je gedaan? Niet één, maar één op Zandvoort. Ja. En ja, een aantal voor Eurosport dan. Ja, oké. Okay. Maar gewoon voor Zandvoort, voor Zandvoort maar één keer, in één keer. Dat was 1985. Dat was de laatste. Daar had ik een bescheiden keer. rol in. Ja. Maar, ja, goed. goed, je hebt hem wel gedaan. <coughs> Daar komen we langzaam naartoe. Bij die, bij die laatste Formule 1 wedstrijd van 1985.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 dat altijd zo mooi noemde. Ja. Dat was uh, een onrond goed club met Bob van der Sluis en uh, Tom Vagel... die uh, heel veel onrond goed in Amsterdam hadden en daardoor ook exposure wilden hebben. Ja. En die hebben onder andere gezorgd dat uh, Michel Blekenmolen kon rijden in de autosport. Boy High hebben ze gesponsord. En uh, ja, je had dan ook Rollo Wunderink... De, de derde man die een aantal races mm -hmm. gereden heeft, de man uit Eindhoven. En die werd dan gesponsord door uh, uh, de Hoge Boom Bewaking, HB ja. Bewaking. En dat was uh, ja, een, een club die. Uh, van Rob en Rodi Hogenboom. Het waren Amsterdammers. hadden een beveiligingsbedrijf. Ja. Hun vader was visseur van politie. Een oude collega van mijn vader. Ja. In de Warmoestraat, dat weet ik. Ja. Vandaar dat ik die geschiedenis goed kan. Ja. Die mannen hebben ook echt heel bewust gesponsord in Nederland. Onder andere om wundering zover te krijgen. Ze zijn zelfs zover gegaan dat ze een eigen Formule 1 auto hebben gebouwd. De, de Boro. Ja. Een echte Formule 1 auto in 1976. En dat was een goede Formule 1 auto. Ja. Dat, dat was best wel heel apart. En zelfs Larry Perkins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 Geen punten gescoord. Niet, op, niet in Nederland gereden trouwens uiteindelijk. En ja, Mischa Blekemolen met zijn beroemde eenmalige optreden voor ATS in, in Amerika. Ja, daar, daar heeft hij nog steeds hele zoete herinneringen aan natuurlijk. Hij heeft zich een aantal malen geprobeerd te kwalificeren. Onder andere op Zandvoort in 1978. Maar uh, is het uiteindelijk niet gelukt. Maar nee. Dat is niet anders. Ja. Uh, Michel is wel heel succesvol geweest in uh, alle andere takken van autosport. Ja, uh, het verhaal van Michel Blekemolen blijft een heel apart verhaal ook. Ja. Want uh, het moment, dat weet ik dan weer wel. Uh, hij, is, uh, hij reed in 1977, reed hij Formule Ford 2000... En ineens stond er een, uh, een artikel in de krant, en nou, wat was ik, een jaar of 10, 11, en ik las dat en ik denk, hé, een, een gast die eerst de Formule 4 rijdt en dan in één keer naar de Formule 1 is gestapt. Ja, die... er, zat een, uh, er zat in één keer een verschil tussen van een, uh, nou, een pakweg, Formule 3 overgeslagen en noem maar op. En ja, Michel kwam maar dat verblijf. Dat, dat kon in die tijd, ja. dat kon wel als je echt een goed talent had. En Michel Blekemolen had een beetje een, een, een kartachtige manier van sturen, een mm -hmm. hakkerige manier. Hij reed niet echt vloeiende lijnen, maar was wel heel snel.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 En dat weet iedereen wel in Zandvoort dat raceplanet is. Want inmiddels is dat een uh, enorm grote organisatie met een dikke honderd mensen in dienst. Ja. Die dus al die autosportincentives op Zandvoort op het circuit doen met fraaie auto's. En, uh, ja. Ja, is best wel, hij is een heel succesvol zakenman geworden eigenlijk Michel. Veel geleerd in de Formule 1. Ook, ook hoe het niet moet. Nee. Ja. Nee, en het bijzonder is dat uh, hij met dat, uh, dat hij nog steeds actief is. Want ik geloof nog niet eens zo lang geleden nog in de nieuwjaarsrace ja, actief is geweest. hij doet is nog steeds geweest. mee. Hij rijdt ja. lange afstandreizen ook in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 In 1977, uh, toen dit nummer uit uh, werd gebracht van Neil Diamond met de Beautiful Noise. Uh, uh, we zitten ook een beetje ook in dat tijdvak nog. Want ja, uh, Michel Blekenmolen was uh, actief in uh, de jaren 70, eind jaren 70, 77, 77, 78. Maar we hebben Rolof Winderink uh, nog niet helemaal uh, uitgelicht. Uh, want uh, ik weet in ieder geval wel dat hij met een Formule 5000 Ongelooflijk onderuit is gegaan, en dat dat ook nog gevolgen had voor zijn Formule 1 carrière, dacht ik. Ja, inderdaad. Uh, onze Rollov Hundred heeft een hele zware crash had met de Formule 5000. Vlak na Tunnel Oost, uh -huh. waarbij uh, hij ook beschadiging heeft opgelopen aan zijn kind en aan zijn uh, gebit. Dat zeg maar. was heel na de crash. Uh -huh. Ik weet nog goed dat een van de jongens van, van de Nul of die dag. Uh,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 maar uh, ja, dat uh, was een zware crash en uh, onze vriend Wunderink, uh, dat was zijn debuut. Dus ja. ja, daarna heeft hij een aantal wedstrijden kunnen rijden. En met name ook Formule 5000 wedstrijden, waar hij heel erg uh, goed kon rijden. En zijn laatste race was uh, in uh, Amerika, waar Wunderink uh, startte. En uh, daarna heeft hij zich eigenlijk vrijwel teruggetrokken uit de autosport. Ja. Nooit meer gezien. Uh, ook, ook met name door die, ja, die zware crash hier op Zandvoort. Ja. Ja, dat is, uh, het, het, heeft, uh, het heeft bij hem zijn sporen erachter gelaten. Ik heb ja. ooit nog ergens een interview van hem gelezen. Waarin hij dat ook verteld heeft. Dat dat ook min uh, uh, ja, of meer een uh, soort ja, trauma wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval. Ik ja, kan me er iets bij voorstellen. Ja. Als ik die foto's zo zie, dan uh, ja, is dat wel, uh, wel duidelijk. Hij hein? heeft het wel overleefd. Maar goed, dat het, uh, ja, uh, dan, maar dan komen dan we, we het, uh, bij, uh, bij onze plaatsgenoot uit. Ja. Tenminste, in ieder geval, hij woont niet meer in Zandvoort. Maar hij schijnt tegenwoordig te resideren in Kassel. Katwijk aan de wel, ja. Maar voetballen, dat ja. Maar voetballen, ja, hoe kun je dat dan het doen? Dus als de familie Lammers zit te luisteren, dan heb ik echt zoiets van. Ja, het is wel wat heiligschennis, ja. lijkt het wel. Laat Jan het maar niet horen. Maar uh, dat is uh, eigenlijk een beetje in het begin van. dat er wat uh, ook weer een beetje. Ja, Gijs van En was toch een beetje een voorloper. en Karel de Gootembo voor ook wel. Maar Jan Lammers was ook wel iemand die ook stappen zitten om bij die top te proberen te komen ook. Ja, prachtig uh, leeftijdsgenoot van mij. Hij is zo oud als ik. En Jan die, uh, ja, wiens bijna nog steeds Jantje is. Dus ja, dat, uh, dat ja, blijft een klant uh, Jan die uh, ja, een hele mooie carrière in de autosport heeft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 Toen hier ja, het ontwoord. heeft een aantal keren dat nog meedoen het leuk is van Jan anders dat hij op een gegeven moment ook een, team, een, een teamgenoot had die heel bijzonder was, dat was Slim Borgut, een zweet. Ja.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 Hij heeft het uiteindelijk ja, dat gedaan. Dat heeft hij dus gedaan. Ja, uh, dat is contrast met uh, nog iemand die daar nog achter zit. Dat is Hubert Rodengatter. Ja, dat is een heel ander verhaal. Maar zo ik nog even terugkijk naar Jan trouwens. Zijn carrière. 1988. 24 uur van Le Mans. Net als Gijs van Lennep. Gewonnen voor het uh, team van Jaguar. Ja. Unieke situatie. Ze in Engeland bak. Zo ontzettend blij mee waren. Versnellingsbak. Helemaal in de puinpoel. Ja, dus maakt niet rij... uit. Gewoon doorrijden. Ja. Uh, Andy Wallace en Johnny Dumfries waren zijn teamgenoten toen. Ja. En uiteindelijk leidde dat uh, tot het, uh, de titel van honorary member van de BRDC. Met andere woorden de Engelse autosportclub. Die Jan dus in dat jaar kreeg in Engeland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 mee te rijden. En dat is iets wat... Uh, ja, wat eigenlijk alleen Schumacher ook kan. Het ja. nou, is niet zo goed met Jos gegaan. Jos is een, uh, een moeilijke vent. Ja. Laat het me eerlijk zeggen. Dat is een heel, heel groot talent, maar is een moeilijke baas. En uh, nou, dat heeft hem vaak tegengewerkt. De uh, moeilijkheid zat hem ook nog in een A1GP die toen hier in het ja. Zandvoort werd ja, gegevraagd. Ja, dat hebben we hier in de Zandvoort meegemaakt. Het ja. drama dat hij uiteindelijk zijn contract voor het hele jaar getekend wilde hebben en betaald. Dat was ruim 1 miljoen... Uh,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 Maar eh, Jeroen Blekenmolen heeft wel gezorgd voor een enorme oranje feest op Zandvoort. Ja. Wat we eigenlijk nog nooit gehad hebben. Nee. Bovenuit van een commentaarpositie kon ik zien aan de duinen, ja. oranje duinen in Zandvoort, ja. waar Jeroen Blekenmolen reed. Ja. Nou, dat hebben we nooit meer meegemaakt daarna. Maar dus dat, dat is ook een Zandvoort uh, stukje geschiedenis wat, uh, ja, wat wel heel erg goed is geweest. Ja, uh, mede uh, ingegeven door Jos Verstappen. Stappen. Maar goed, ja. uh, toen kregen we een uh, Rotterdamse uh, bluffert. Eigenlijk. Ja, ik kreeg, Christian uh, uh, Albers, goede coureur. Ja,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 Rob, ik dank je hartelijk voor uh, de komst. Nou, ja, graag gedaan. Uh, het is altijd mooi om over iets te praten wat ik uh, wat je leuk vind natuurlijk. Ja, uiteraard. Uh, dit ging dus over uh, de autosport en de Formule 1 uh, geschiedenis die we onder andere hier ook op standvoort hebben gehad. Uh, de techniek uh, vandaag ook weer in handen van John Kool. En volgende week zitten we als het goed is hier weer. En wat het dan gaat worden, dat moeten we nog eventjes verder uh, bepraten. Maar goed, uh, volgende week sowieso weer een nieuwe aflevering van Autosanvoort. Dag.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 het echt was. Ja, veel plezier straks met de andere programma's bij van Zandvoort. Dag!